Het ministerie van Defensie herkent zich niet in het beeld dat officieren van minister Hennis hebben. De officieren hebben steeds minder vertrouwen in de minister vanwege de voortdurende bezuinigingen. Ze verwijten het kabinet een gebrek aan visie. Het departement van Hennis moet dit jaar 300 miljoen bezuinigen. Charles Navour is van plan na meer dan 10 jaar weer op te treden in Nederland. De 89-jarige zanger staat op 14 december in de Amsterdamse Heineken Music Hall...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 Thank you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 nou, wat leuk. En uh, ja, waarom uh, koos je die techniek kant? Want ik hoor technisch, technisch vertel. Wat is ja. daar boeiend af voor jou? Ja, ik denk dat ook wel wat mee te maken met wat je vader... Uh. Mijn vader was ook uh, hmm. met techniek bezig. Oh ja, uh, ja. Uh, Later is hij haar... Uh, uh, heeft hij uh, een naaimachine... Ja. Winkel gehad hier in Zandvoort. Oh, oh. Een naaimachine repareren. Waar, waar zat de winkel? Even kijken. Uh, later op de... Zeestraat, waar ze mm. begonnen eerst in de... Nou, even kijken hoor, daar staat vlak bij de brug, achter de brugstraat, daar beneden op een hoekje. Ja. Oh ja, daar beneden bij de zeeweg. Ja, de even kijken. In, ja. Waar nu de fysiotherapeut zit misschien ja, daar in de die, buurt. Ja, maar ja die, die Tegenover, tegenovergestegen ja. de, de autodealer. Die oh, is daar, daar ook dat. niet meer, denk ik. Ja. Nee, nee, daar tegenover, daar zaten, zaten ze ja. eerst.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 ook wel lesgeven leuk vond, zou gaan vinden, of, of dat daar wel wat interesse in lag. En toen ben ik in de avonduren het uh, pedagogisch didactisch diploma gaan halen om les te kunnen geven. Hm. En dan heb uh, ik op stage gelopen op een, op een MTS, dus wel technisch. Ja, ik blijven dus in de technische richting. ging lesgeven ja. in technische vakken waarschijnlijk. Ja, ja. ja, dat was... Uh, dat was een beetje waar ik toen kwam van hé hey, verkoop is het niet, maar wat dan wel, nou uh, lesgeven. En dat, uh, nou, dat doe ik nou nog steeds, dus, uh, ja, dus dat leuk. Is heel leuk. Ja. Ja. Hoe lang heb je dat nu gedaan, een aantal jaren dus? Nou heel jaren ja, ja. even kijken, in 1997 uh, is dat geweest. 1997 heb ik in de avonduren heb ik mijn, uh, mijn pedagogisch didactisch diploma gehaald. Hm.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 Ja, ik aan wie geef ik les? Ja, ja dat, zijn, dat zijn jongens, over het algemeen jongens, ook wel eens een meisje, maar meestal jongens die dan van de haven afkomen of van de MTS. Die in de technische dienst moeten gaan werken op de schepen, onderhoud moeten gaan doen, storingen oplossen. En die voordat ze op de schepen komen eerst opleidingen krijgen in allerlei technieken en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 Hm. En dan kreeg ik, kreeg ik altijd wat uh, kleingeld mee om in de collecte te doen, uh, de woensdagmorgen. Dat was misschien voor een goed ja. doel of een ja, of ik, zo. Ja, ik, ik weet niet meer waar, waarvoor dat was. Ja, maar ik weet nog wel dat ik ja. wat uh, kleingeld mee <laughs> dat ik kreeg, kreeg. Een dubbeltje mee nou. Ja, ja, ja. Wel, in mijn ja. tijd was dat een dubbeltje Ja, klok, nou ja, maar, ja maar. zoiets. Ja. En, ja. Uh, nou, en uh, ja, even kijken. Dan, uh, op een gegeven moment doe je uh, Eerst Heilige Communie. Nou oh, ja. ja. Ja, dat heb ik uh, gedaan. En daarna het... Uh,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 Dus ze zijn ook actief eigenlijk Jawel, uh, in ja, de gemeente, ja, katholieke ja. gemeente. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment ze, uh, zei je dat je op het strand ging werken als stoelenman. Stoelenjongen, hoe noemen ze zoiets ja, geworden? Ja, okay. stoelenman. <laughs> toen was je ook nog ja. uh, heel actief? Of, of wat ja. deed je toen allemaal? Ging je zelf ook in het kerkhorstwingen misschien? Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, ik, ik op een gegeven moment... Uh,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 Nee, dat was voor mij eigenlijk geen. Uh... Nee, en als ik wel eens naar tv keek en ik zag programma's van de Evangelische Omroep, dan dacht ik van: Nou, wat uh, vreemde mensen die, die christenen hekken. Uh, ja. dat, dat, dat is niet mijn, uh, mijn, mijn volk. Hè? Ik vond het. Nee, ik uh, nee. kan het uh, helemaal op afstand uh, houden. Ja. Maar ja, toch ben je op een gegeven moment anders gaan denken, hoe kwam dat? Ja!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 maar ook, ook veel meer. Ik, ik dacht heel heel heel oppervlakkig over over Bijbel en Bijbelverhalen, maar toen ging ik me realiseren, hey, er, er, steekt, er steekt veel meer uh, veel meer achter.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 Bijbelverhaal ja. er weer uitgelegd werd en wat er allemaal achter me ja, zat oké. Ja. En uh, dat is een heel, heel anders ja. dan dat ik me als kind kon herinneren. En als ik ja. moest naar de kerk doen, oh. was, dat, was het eigenlijk saai. En nu werd het. Uh, ja, werd het uh, spannend. Ja, ja. Was een boeiende vertellen ook misschien. Ja, het was gewoon uh, echt ja. boeiend. Elke elke. Elke zondag ging ik daar uh, naartoe. Ja. En. Uh,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 Ging ik ook meedoen op de, op, de, op de boulevard? Ja, dat dus speelt je wel interessant op, op ja, want er gebeurde iets. Ja, ook spannend hoor. Ja. En uh, ja. uh, op de boulevard in Schevelingen staat ook een Bijbelkiosk en uh, daar zochten ze ook vrijwilligers voor. Daar ben ik mm. ook uh, gaan zitten. Uh, op een gegeven moment uh, kwam ik, uh, werd aan mij gevraagd of ik ook diaken wilde worden. Uh, ja, dat kies je eigenlijk niet eens zelf. Dan wordt je dan op een lijst gezet. Dat noemen ze een tal zetten. En dan uh, mag de gemeente vanuit die lijst aangegeven... wie ze graag als diaken wilde hebben. Ja. Maar degene die toen in de kerkeraad zat... die vroeg aan mij van... nou, ik wil jouw naam eigenlijk doorgeven. Maar wat vind je er zelf van? En ik dacht van ja, wat is dat? Je wat diaken ja, wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Hè? Omzien, omzien naar de armen en de, de minder bedeelden en de, de weduwe en de wezen...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 Uh, ik werkte en woonde in Scheveningen, Den Haag. Anita ja. woonde en werkte in Den Helder. En uh, ja, wat, uh, wat gaan we doen? Dat is nog een afstandje? Ja, waar we hebben afstand stonden. Weer dat bij de, bij de ja, zee, hè? Ja, ja. Een meisje uh, van de zee woonde daar in Den ja, Haag. Ja. ja. Nou, toen ben ik. Uh, op een gegeven moment ben ik gestopt met de diaken zijn in, uh, in Scheveningen. Uh, ondertussen nu in Den Helder ben ik ook weer diaken. Oh, dus course, ik ben weer op de, ja. ben weer op de lijst terechtgekomen. <laughs> uh, ja. ben je bent weer actief. Ik ben weer actief als, als diaken uh, in, ja. in Den Helder. Ja. Dus zo ben je eigenlijk gegroeid naar weer een andere gemeente waar je ook weer diaken bent geworden in Den Helder. Ja. En uh, ja, dat vind je nog steeds leuk dus eigenlijk, dat, die werkzaamheden. Ja.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 Ja, dat en ze wel krijgen. Want ja, ze hebben niet veel familie. Natuurlijk. Ze hebben niks, niemand is er. Uh, dan ga je eentje ga je bezoeken. En uiteindelijk als je het, uh, het, het asielzoekerscentrum afgaat, heb je er vier bezocht. Want je komt niet ervan vanaf voordat je het nog een paar anderen hebt bezocht. Ja, ja. En uh, je wordt uitgenodigd om te komen eten. Uh, heel sociaal, echt. Uh, ja, wij hebben thuis nog een keertje Sinterklaas uh, gevierd. Oh, hebben we als Nietzsche uitgenodigd, ja. want die kenden dat hele Sinterklaas niet. Nee, andere cultuur. Dan ja, en wel... hebben we me uitgelegd hoe dat zat. En we uh, nou, hadden wat cadeautjes gekocht. En uh, toen ben ik uh, op het raam gaan bonzen. En uh, de zak de stond in de gang. En uh, nou, het was echt een uh, geweldige avond, ja. Ja, ja dat is ook ja. weer goed voor de inburgingscursus. Ja. Alleen, dan leren ja. ze meteen van Sinterklaas, het feest. Ja.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 Wenn du stirbst Doch hebt den Kopf bei Liebe und... Meer versinkt. Sein Tod hebt dir das Een hemel zwart en tranen vol een hart, dan schrijf